Daarover zo direct meer. Want, en natuurlijk ook nog zeg maar, de reportage die ligt van Cobra in Zandvoort. Expositie die geopend is door Jan Lammers. Dat allemaal en het verdere verloop van deze zondag in Kennemeland. Maar natuurlijk hebben we ook muziek. Zoals ik al zei, René en Angela begonnen dit bal van het tweede uur met I'll Be Good.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 je tijd gaat. Ja. ik ga weer even verder. Bedankt, hoor. Uh, de heer Van der Werf? Niet? U bent u helemaal niet uh, in uh, dienst geweest? Nee, helemaal niet. Maar u, u, uh, zegt u wel wat, neem ik aan. Ja, heel veel. Waar kent u meneer Drommel van? Uh, Asant voor een van 4 mei, comité. Ja, want u heeft de, de, de, de, de viering met uh, mevrouw van der Meulen, geloof ik, hè? Ja, dat is uh, met, tweeën, met, met, met de, de mannen vijf,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 Want uh, ja, ik heb ook met uh, de heer Miller uh, toch al, uh, ook al wat gesprekken gevoerd over de klaprozenactie. Gaat, uh, gaat dat nog steeds door? Oh ja, dat is heel populair geworden. Uh, het mensen willen dat dat we zijn. Nu is begonnen in Samper zijn gemeente. En we zaten afgelopen jaar in vier gemeenten. Dus het uh, wordt Ja, het gaat nog steeds door hè? Ja, dat is heel, heel welkom. Het uh, zit bij de mensen the, the, the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 at you It takes me back in time Lately I've been dreaming You've been on my mind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 I'm not the only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 Het moet echt Zandvoort zijn. Ja, het moet ook visueel Zandvoort zijn. Ja, uh, ja, dat, is, nou ja goed, dat, dat is het nou dan, dan weer niet als ik het uh, ah, zelf ja, ik, weer... Ik zit hier ook al te kijken. Ik, ik zit natuurlijk ondertussen... Ik heb hier een schilderij voor de luisteraars zit hier een, een ja. schilderij voor mijn neus waar wat gebouwen op staan. En er zit ik natuurlijk extra scherp op te kijken van waar zou ik dat kunnen plaatsen. Ja. Maar het is heel abstract.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 Dat leeft ook. Er is er wel animo uh, voor. Mee, ja. Zeker, zeker. Uh, de mensen die ik ken die geïnteresseerd zijn naar Cobra, die komen geheid. Alleen je moet zorgen dat je een goed communicatieplan hebt voor mensen buiten het dorp. Zou, de klinkt daar ook een rol in kunnen spelen als je de vertaalslag weet te maken. Dat um, ja, is een hele uh, lastige. Nou, het ligt aan wat voor niveau je hem insteekt. He. Kijk, enerzijds kun je zeggen van, nou ja oké okay, de klink heeft enige honderden... Uh, abonnees in het buitenland en daar kan je een stukje over, een stukje over publiceren. Uh, anderzijds moet het gewoon heel nuchter zijn. Er moet gewoon publiek komen hier die naar de Cobra zijn toonstelling. En dan zou ik eerder aan het Haarnemse Dagblad kunstkaternen, aan de landelijke dagbladen en zeker aan de Vlaamse bladen. Uh, denk ook even aan Denemarken, dat is wat lastiger ten aanzien van de taal. Maar dan zou ik zeker in verband uh, met de, de Cobra-landen denken lijkt mij een hele nuttige en niet zo ingewikkeld. Goed, dank je you voor je toelichting in heel de bijdrage. Heel graag gedaan, dank je wel.